Niet zo bijzonder, bijzonder, maar mezelf des te leuk En interessant naast jou, naast jou. Ik ben jou de allergrootste ben. Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, liefste, stoelste, liefste, vetste, fijnste, slimste En de aller, allerleukste die ik ken Jij jij zo stabiel, dus ik een beetje gek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 Making me feel